12 uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Goedemiddag. Tientallen doden bij brand in nachtclub Brazilië. Amerika biedt Frankrijk hulp aan in Mali. En gewonden bij busbotsing in Den Haag. Het weer eerst nog bewolkt, regenachtig en een stevige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon nog even door. Het is dan 5 à 6 graden. Na vandaag herfstachtig, met veel regen en wind en temperaturen... ruim boven het vriespunt. Bij een brand in een nachtclub in Santa Maria in zuid brazilië zijn tientallen doden gevallen. De brand brak uit toen een optreden van een band begon. Die band zou vuurwerk hebben afgestoken bij het begin van de show... waardoor isolatiemateriaal op de muren van de nachtclub vlam vatten. En dat veroorzaakte dikke rookwolken. Er waren 2000 mensen in de nachtclub... Lokale media in Brazilië spreken van tenminste 70 doden. De Verenigde Staten hebben Frankrijk meer steun aangeboden... voor de strijd in Mali. Correspondent Frank Renaud in Parijs. Uh, Frank, hoe gaan de Amerikanen de Fransen helpen?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 Ja, absoluut. Er is officieel nog niet gereageerd... maar op het Elysee, het presidentieel paleis en het ministerie van Defensie... zal ongetwijfeld opgelucht adem worden gehaald. Ten eerste omdat de Fransen zich bij herhaling hebben beklaagd de laatste tijd... dat er weinig internationale steun is voor hun acties in Mali. En ten tweede omdat de Amerikanen natuurlijk al logistieke hulp boden aan deze acties... met vrachtvliegtuigen en via hun inlichtingendiensten. Maar dit is toch een extra zetje weer. Het geeft toch het signaal dat de Amerikanen willen meer helpen in Mali. En dat is belangrijk als signaal voor de Franse regering. En in Mali, hoe is de situatie? daar op dit moment? Nou, zaterdag hebben de Franse uh, militairen uh, en het Malinese leger samen natuurlijk Gao veroverd. In het noorden, zo'n 1200 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Bamako. Dat is belangrijk, want Gao is een van de belangrijkste steden in het noorden. Zo niet de allerbelangrijkste. En een uitvalsbasis van een van de islamitische terreurorganisaties. Vandaaruit wordt nu verder opgerukt. Vandaag zouden de Franse Kidal ook in het noorden hebben gebombardeerd. En volgens de Fransen is dat ook een uitvalsbasis, maar dan weer voor een andere groep islamitische terroristen. Ze zouden onder andere het huis hebben geraakt van een van de rebellen. Leiders. Dus je zou kunnen zeggen dat de Fransen nu echt in het hart van het rebellengebied aan het werk zijn om de moslimterroristen terug te dringen. Dankjewel, Frank Renaud. Bij het monument Nooit meer Auschwitz wordt de Holocaust herdacht. Vandaag is het International Holocaust Memorial Day. Op 27 januari 1945 werd het vernietigingskamp Auschwitz in Polen bevrijd. De bijeenkomst in Amsterdam begon met een stille tocht. Daarna werden kransen gelegd bij het spiegelmonument Nooit meer Auschwitz... en toespraken gehouden. In Den Haag zijn vannacht een bus en een auto tegen elkaar gebotst. De 30-jarige bestuurder van de auto zag de bus niet... toen hij van rijstrook veranderde. De politie. De bus vervoerde tot met vijf passagiers. Van de één uh, gewond raakte, een 16-jarige vrouw. En de persoonauto zaten drie personen in, de bestuurder en twee passagiers. En die twee passagiers hebben het ziekenhuis vervoerd.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 Dit weekend zijn in Afghanistan al 24 mensen door explosies omgekomen. Onder hen 20 agenten. Er zijn hevige overstromingen in Australië in de staat Queensland. Ik praat erover met correspondent Robert Portier. Robert, hoe is de situatie daar op dit moment? Ja, Queensland heeft last van de, de uitrazende orkaan Oswald. Die heeft de afgelopen periode voor bijzonder veel regen gezorgd. Honderden mensen moeten vluchten, moesten vluchten voor het stijgende water. Er staan huizen, nou soms tot op het dak onder water. En de wind heeft voor veel schade gezorgd. Opnieuw uh, huizen waar de daken vanaf zijn gewaaid. Uh, auto's die zijn opgepakt, ondersteboven, ergens anders terecht zijn gekomen. Uh, en er zijn heel veel bomen omgewaaid en die zorgen voor forse schade. Bijvoorbeeld omdat ze op elektriciteitspalen vallen. En er zitten op dit moment meer dan 100.000 mensen zonder stroom. En krijgen die hulp die, die mensen? Ja, voorlopig bestaat de hulp vooral uit uh, uh, ja, de uh, hulp die hulpverleners kunnen bieden. Die hebben een handvol. Uh, met het uh, redden van mensen. Veel mensen proberen namelijk nog te vluchten voor het water. Maar ze komen vast te zitten of ze spoelen zelfs weg. Nou, tot nu toe is er slechts één persoon overleden. Maar er worden ook nog drie mensen vermist. En voor hun lot wordt natuurlijk gevreesd. De premier van de staat Queensland die heeft mensen opgeroepen... om straks, als het water weg is, uh, mee te helpen om de rotzooi op te ruimen. En de premier van het land, premier Gillett... heeft inmiddels aangeboden om het echte leger daarvoor in te zetten. Oké, okay, dankjewel, Robert. Robert, portier... Door een brand in het dorp Tsumarum in Friesland... zijn vannacht drie paarden om het leven gekomen. Ze stonden in een schuur achter een huis. Er is nog wel geprobeerd de dieren te redden, zegt de politie. De mensen hebben wel geprobeerd de paarden eruit te halen... maar dat lukte niet door de hevigheid van de brand. Ook de gewaarschuwde brandweer kon de paarden er niet meer levend uithalen. Dus de schuur is afgebrand en de paarden zijn overleden. De oorzaak van de brand is niet bekend. De politie vermoedt dat de elektrische installatie in de schuur niet in orde was.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 En de politie denken dat er communistische strijders... of illegale houthakkers achter de aanslag zitten. In Amsterdam is vannacht het levende kunstwerk Fabiola overleden. Hij was 65. Fabiola was al een tijd ernstig ziek. Hij had kanker. Fabiola was de artiestenaam van Peter Alexander van Linden. Hij groeide op in Duitsland en België... en trok in de jaren 60 naar Amsterdam. Daar sloot hij zich aan bij de homobeweging.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 Volgens de New York Times is Bloomberg daarmee de grootste nog levende donateur van een onderwijsinstituut. Sport. Allereerst naar Melbourne, daar spelen Novak Djokovic en Andy Murray de finale van de Australian Open Marcella Mesker. Ja, twee uur en een kwartier ongeveer gespeeld. En er zijn pas uh, twee sets uitgespeeld. De eerste set een tiebreak voor Andy Murray. Terwijl Djokovic met vijf breakpoints de beste kansen had. Tweede set, weer een tiebreak. Maar nu naar de nummer één van de wereld, Novak Djokovic... Terwijl Murray de beste kansen had met drie breakpoints. Zo hebben we dus nog altijd geen breaks in deze hoogstaande finale gezien. We kunnen wel constateren dat het een geweldige fysieke strijd aan het worden is. En misschien gaan we wel richting de vijf sets. Want ja, we moeten nog minimaal twee sets. Maar Waarschijnlijk wordt het wel een vijfzetter, hoor. En misschien gaan we dan ook wel weer die vijf uur bereiken. Vorig jaar, weten jullie nog, de finale tussen Novak Djokovic en Rafael Nadal. Vijf uur en 53 minuten, dat was een record. Ik weet niet of we het gaan halen, maar ze zijn een heel eind op weg. We kunnen ook stellen dat de rivaliteit tussen Novak Djokovic en Andy Murray... toch weer fenomenaal is. Misschien nog niet zo groot als Federer en Nadal... maar dat ze die misschien gaan overtreffen... ja, alnootig... 2013 kunnen we dat wel stellen. Laatste twee Grand Slam finales. Deze twee mannen op het uh, hoogste niveau in de finale. En nu ook weer een geweldige strijd. Het is nog lang niet ten einde. 1-1 in sets. En 1-0 in de derde set voor Novak Djokovic als Andy Murray serveert de Wereldkampioenschappen sprint in Salt Lake City gaat Michel Mulder aan de leiding naar de eerste dag. Achter hem staan Pekka Koskela en ploegenoot Hein Otterspeer, tweede en derde. Verslaggever Sebastian Timmerman. Michel Mulder debuteert en leidt dus meteen na een prima eerste dag. Zowel op de 500 als op de 1000 meter een persoonlijk record. Het verschil met Pekka Koskela is 1900ste van een seconde in het algemeen klassement. Mulder werd vijfde op de 500 meter, gewonnen door Giorgi Kato... en derde op de 1000 meter. Op die afstand was ploeggenoot Hein Otterspeer de snelste... ook in een persoonlijk record. En daarmee maakte Otterspeer veel goed, want zijn 500 meter was slecht. Met name de tweede bocht. Otterspeer volgt op 3100ste op de derde plaats in het algemeen klassement. Steven Groothuis, titelverdediger, is zesde. Mark het, komt niet meer voor in de uitslagen. Hij viel op de 500 meter en moest door een bovenbeenblessure... al na een paar slagen op de kilometer opgeven. Bij de vrouwen leidt titelverdediger Ying Yu uit China... nipt voor de Amerikaanse Heather Richardson. En daarachter knokken drie dames om plaats drie, onder wie? Thijsje Unema. Dat hadden niet veel mensen verwacht dat zij de beste Nederlandse zou zijn na de eerste dag. Unema reed op de 500 meter eindelijk het Nederlands record van Andrea Nuit uit de boeken. En reed ook nog eens een dik persoonlijk record op de kilometer. Als ze vanavond net zo scherp is, longt wellicht het podium. Margot Boer staat zevende. Marit Leenstra en Lorine Van Rieser spelen geen rol van betekenis. Veertiende en negentiende. In de Eredivisie begint straks de wedstrijd tussen Vitesse en Ajax. In Arnhem zit Richard van der Maden. Richard, in de eerste helft van het seizoen won Vitesse in Amsterdam. De doelpunten van Boni. Kunnen ze het vandaag ook zonder de Ivoriaan? Ja, dat is inderdaad de grote vraag. De laatste weken gaat het uh, absoluut niet goed met Vitesse. Uit de laatste vier wedstrijden slechts één punt. Vorige week een kansloze nederlaag in Alkmaar tegen AZ. Zonder inderdaad Wilfried Boni, nog altijd de topscorer... van de Nederlandse Eredivisie met 16 doelpunten. Hij is met Ivoorkust bezig aan de Afrika Cup. En voorlopig moet Vitesse het zonder hem stellen. Interessante wedstrijd natuurlijk op papier tussen Ajax en Vitesse. Ajax 40 punten, Vitesse 35 gaat... ...om uitlopen of aanhaken. Vitesse kan uitlopen en Vitesse moet winnen om weer aan te haken bij de ploegen bovenin. Bovendien kan Ajax zich ook weer nestelen in de kop van de ranglijst. Maar dat hangt allemaal af van de wedstrijd vanmiddag tussen Feyenoord en FC Twente. Even snel kijken nog naar de formatie van Ajax in vergelijking met de wedstrijd van vorige week tegen Feyenoord. Van Rijn is daar geschorst, voor hem speelt Veldman achterin. En Vitesse heeft gekozen voor Mike Havenaar in de punt van de aanval. En daarvoor moet wijken Simon. Tjommer. Tom Jatte Slachter heeft de Tour Down Under gewonnen. In de laatste etappe kwam de leidersstruif van de wielrenner... van de Blanco Pro Cyclingploeg niet meer in gevaar. De afsluitende rit werd gewonnen door de Duitser André Greipel. Een mooi succes voor Slachter, die vol zelfvertrouwen... aan de laatste etappe was begonnen. Nou, ik wist na Sterling dat ik, uh, dat ik gewoon goed was... en dat mijn sprint ook goed was. En, uh, ja, ik had een kleine achterstand voor, uh, voor Wilunga heel natuurlijk. Maar uh, ik wilde er alles aan doen om... Uh, ja, Om Thomas uh, te verslaan en uh, dat het op deze manier is gelukt... is gewoon uh, echt grote klasse met dank aan heel de ploeg," Zei Tom Jelte Slachter. Tot besluit van deze uitzending de hoofdpunten van het nieuws... bij een brand in een nachtclub in het zuiden van Brazilië... zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Lokale media spreken van 70 tot meer dan 90 doden. Bij het monument Nooit meer Auschwitz in Amsterdam... wordt de Holocaust herdacht. Vandaag is het International Holocaust Memorial Day... En de Amerikanen gaan de Fransen in Mali helpen met tankvliegtuigen. En dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen op Radio 1 omroep Max, de perstribune.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 Citroën, creatieve technologie. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij persconferentie. De persconferentie hij hier over de is een goed hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom op de perstribune. Bij de perstribune, het programma waarin we terugkijken... op de afgelopen mediaansportweek. Natuurlijk uh, blikken we ook vooruit. Te gast dit uur Johan Nijenhuis. Hij produceerde en regisseerde succesvolle televisieseries... zoals daar zijn Westenwind, Penosa. Hij regisseerde jeugdfilms zoals Costa en Zoep. En deze week gaat zijn nieuwe speelfilm... Verliefd op Ibiza in première. Na ene... Scheidsrechter Ruud Bossen. TV Russen Centrum. Gouwen is er natuurlijk met Cassie kijken. Waarover om? Ja, zometeen ga ik het hebben over een genre waar jouw gast ook bijzonder goed in thuis is. Namelijk Nederlands drama. Er zijn een hoop series op dit moment te zien op de buis. Straks een blik op Divorce, Het Schaap in Mokum... de ontmaskering van de vastgoedfraude en al die andere series zometeen in kassie kijken. En verder is de vliegende kip Jules van der Wart, op pad. Jules, waar ben jij? Ik ben in het buitenland. Nou ja, niet zo heel ver hoor. Het is maar een kilometer over de grens. Of eigenlijk niet eens. Ik ben in Kessinich en dat ligt net over de grens bij Weert en het plaatsje Torren daar nou ben ik bij Sjenk Schalken en we hebben het nu over het tennis. En uh, ja, de Nederlanders doen het goed en Sjenk deed het vroeger goed. Dus we gaan eens met hem praten over vroeger en nu. Over tennis uh, gesproken aan de gang is uh, Djokovic-Murray... de finale van de Australian Open in Melbourne. Marcella Mesker houdt u van de ontwikkelingen daar op de hoogte. En om half één begint de voetbalwedstrijd Vitesse-Ajax. En de ogen van Richard van der Made kijken op de radio mee. Voor vragen en opmerkingen, deperstribune.nl of Twitter, hashtag hashtagperstribune. Op twee uur, de perstribune. Max. Hey, Johan Nijenaars, goedemiddag. Goedemiddag. Ben je er klaar voor, maandag? Um, de première? Ja, ja de, de film is af, ik kan niks meer doen. Dus um, eigenlijk is dat zo'n première behoorlijk ontspannen voor mij. Is dat zo? Want je gaat wel, uh, ik neem aan... Uh, over de rode loper bij Tuschinski in Amsterdam? Ja. Okay. Um, nou, maar dan gaat het vooral over de acteurs. Uh, er zitten meer dan tien acteurs in die film. En die, uh, die zullen uitgebreid gefotografeerd en geïnterviewd worden... En uh, dan mag ik als uh, regisseur tevreden en glimlachend toekijken. Ja, uh, de, he, hebben de, de mensen van de pers geen belangstelling voor de regisseur? Um. Minder misschien? Op zo'n première minder. Maar dat vind ik ook goed, want ja, dat is toch een uh, hoop glitter en glamour. En uh, daar zijn acteurs veel beter in. Ja? Voel je, je daar iets minder bij thuis dan uh, in de montagekamer? Um, ik vind het ik vind leuk, hoor. Ik vind het leuk dat het erbij hoort bij het filmvak. Um, maar het is niet waar het over gaat. Nee. Wie staan er op de, de loper als uh, sterren van het Witte Doek? Um, Jan Kooijman, Sanne Vogel, Willeke van Ammerooi... Simone Kleinsma, Rick Engelke, Simone uh, Lone van Roosendaal... Een, Je hebt een hele kast bij elkaar geproduceerd, hè? <laughs> ja, ja, het is een mozaïekfilm. En dat betekent dat er ongeveer tien gelijkwaardige grote Wat rollen Wat is een mozaïekfilm? Een mozaïekfilm is een, uh, een film waarin we ongeveer vijf of zes verschillende verhalen... In tegelijkertijd volgen, die wel met elkaar verbonden zijn. En ik denk dat het bekendste voorbeeld is Alles is liefde. Ja. Verliefd op Ibiza, uh, heet het nieuwe product? Huh? De, ja. Uh, ja, ja. Vraag me nu af, uh, waar gaat zo'n film dan over? Um, nou het begon met onze fascinatie dat, dat, dat tegenwoordig elke bekende Nederlander... zijn vakantie op Ibiza door lijkt te moeten brengen. Ik, ik begrijp dat er heel veel voetballers zitten. Heel veel voetballers, presentatoren. Ook. Kortom, als je geld hebt, dan moet je op Ibiza gezien worden. Is het een duur eiland? Want um, ja, je bent er geweest natuurlijk. Ja. Yeah. Uh, het kan een hysterisch duur eiland zijn. Dat merk je. Ja, je. Kijk, Je kan er nog steeds voor weinig geld leuk eten. Gelukkig maar. Ja, en wanneer maar eet je, je duur? Kan, uh, je kan daar rustig voor, uh, voor 250 euro Echt de maand uit eten gaan. En daar zit met een hoop gebakken lucht bij. Uh, er zijn bepaalde tenten waarvan ze zeiden... nou, daar moet je geweest zijn. Daar is de vis zo bijzonder, zo lekker. Nou, dan gingen we er, er toch maar eens een keer naartoe om het te proberen. En dan. Uh, Zeiden Nou, ik weet in Nederland wel een paar restaurantjes waar je beter eet voor, de, voor een kwart wat geld. Ja, nou, die hele poespas om dat eiland heen, die fascineerde mij. En die gekte, die, die laten we in de film heel erg terugkomen. En dat, dat was ook het basisidee, die gekte die je daar al uh, waarschijnlijk eerder had aangetroffen of waar je kennis mee had gemaakt, ja, is er en zich in je hoofd en, gaan vastzetten. Ja, en dat, en dat thema is eigenlijk geworden: niemand wil zijn eigen leeftijd zijn. We zien het natuurlijk steeds meer om ons heen... dat mensen uh, hun eigen leeftijd willen ontkennen. Tot je achttiende wil je graag ouder lijken... maar boven je dertigste de je... Ja, iedereen. En dat, dat neemt op dat eiland Ibiza echt hysterische vormen aan. Hoe, hoe zie je dat dan? Um, nou ja, mensen die op hun veertigste se nog uh, vijf keer per week uh, tot diep in de nacht in clubs willen staan... Uh, mensen van, van, van 55 die daar met een veel jongere vrouw uh, uh, over het eiland banjeren. En dan zie je ze soms, als ze naar de restaurantjes toe gaan, allebei nog wel in goede doen. Maar op de terugweg uh, zagen we toch menigmaal de oudere heer al in slaap vallen. Terwijl uh, de jongere vrouw ook dacht, waar ben ik aan begonnen? Um, maar je ziet ook 60-plussers ook daar zich uh, het uh, uh, uh, nachtleven nog instorten. En, uh, dat, dat is ook iets dramatisch, eigenlijk. Nou ja, kijk... Als oh je ja, je daar goed je, bij voelt, hebt van mij mag gehad. je. En, ja, ja. en iedereen moet door een fase heen. Maar dat is ook het leuke van zo'n ja. filmverhaal vertellen. We hebben een paar mensen die... Nou, Simone Kleinsma speelt een rol waarin ze eigenlijk... Uh, um, te vroeg toegeeft aan oud zijn. Terwijl omgekeerd Rick Engelke. Ze speelt een voormalige rock'n'roll zanger... die uh, hysterische pogingen doet om maar jong te blijven. Nou, komen we daar uh, ongetwijfeld later uh, uitgebreider nog over te spreken. We hebben uh, de hoogtepunten van je carrière al dus samengevat. Johan Nijenhuis, jij was creatief producer van een aantal bekende soaps in Nederland. Gaat er weer een nieuwe komen? Maar wat voor nieuwe wordt dat? Nou, het wordt een late-night soap, die zich afspeelt in een Oer-Hollandse setting, de wereld van de scheepsbouw, ja. Western Wind. De winnaar van de. 1 maart in de bioscoop. De vraag is wat we nu aan Costa hebben. Laat de doelgroep zich bedotten door abominabel drama, gebruinde soapsterren en in de montage weggemoffelde slechte actie- en dansscènes? De eerste plaat in naar film in de Nederlandse filmgeschiedenis gaat naar Costa. Ik kies voor mijn eigen stijl. Ik zeg de allemaal maar op. Ik doe wat ik leuk vind. Sloerig en vanwege te grof, trek de cirkels in grond, alle grond komt alle leven. Ben je me stout? Als ik zo'n vlegel van een kind zou hebben. Soms weet ik echt niet wat ik met jou aan moet. Ben je me stout? En onderweg moest je lachen. Waarom? Eh... Um... Ja, Benny Stout, het, het, het was heel erg leuk om zo twintig uh, jaar uh, film en televisie maken te horen mm. samenvatten. Ja, we begonnen bij uh, goede tijden, slechte tijden. Mm. Hè? En uh, Westerwinter, daar won je de televisiering mee. Dat eigenlijk vrij snel al in je carrière he? krijg je die televisiering. Dat was ontzettend leuk, ja. Ah, ja, maar het ja. legt ook een druk op de schouders, neem ik aan. Um... Het is nee, prestigieus nee, nee, eigenlijk omgekeerd. Uh, vanaf het moment dat ik van de filmacademie afkwam op mijn 21... had ik een ontzettende bewijsdrang om, om te laten zien wat ik kon en, en wat ik wilde. En vanaf het moment dat, je, dat ik één of twee successen op mijn naam had staan... werd ik wat rustiger. Uh, ja. Kon ik iets meer afstand nemen en... Uh, ook wat kritischer op mijn eigen werk worden. Ja, want we hadden net een VPO-recensent. Die, oh nou, die had geen goed woord voor Costa over. Wat doet dat <laughs> met te maken? Hij was de enige niet. Toen Costa nee. uitkwam, was het de eerste jongere film in, in de bioscoop. En, en een hoop recensenten wisten nog niet hoe ze daarna moesten kijken. Die dachten: van ja, dit gaat helemaal niet over iemand uh, van 50 plus die, die een, een zware crisis in zijn leven doorgaat. Dit gaat over jonge mensen die alleen maar verliefd worden. Maar ja, als je jong bent en, en je bent verliefd... dan is dat een heel belangrijk ja. gegeven nee, in je leven. Maar ik vroeg me wel af, uh, Johan. Uh, hoe onderga je dat soort kritieken dan? Um, nou, bij Costa was, was de, de week dat de kritieken uitkwamen moeilijk. Ja. Maar het weekend dat de bezoekcijfers uh, bekend werden... Um, veegde dat nare gevoel in één uh, uh, slag weg. Ja, dus dan heb je lak aan de recensenten, neem ik aan, op zo'n moment. Ja. Ja, nog steeds. Ik maak geen films voor cent, ik maak films voor het publiek. Wat, uh, wat is jouw nieuwsmoment uh, van deze week? Um, nou ja, dinsdag, woensdag kwam NRC met een groot stuk... hoe uh, de SNS-bank uh, nu werkelijk zijn hele vastgoedportefeuille moet laten doorspitten... op eigen initiatief, mm. uh, omdat ze vermoeden dat er nog wel meer vastgoedfraudes zijn... dan we nu weten. Ja, daar moest ik bijna om lachen. En dan dacht van, natuurlijk zijn er meer fraudes dan we nu weten. We hebben een fragmentje uh, dat uh, komt uit uh, het uh, nieuws van RTL. Want alle economie-redacteuren houden die zaak natuurlijk ook enorm in de gaten. Misschien ook wel op een dag als vandaag, want er worden mededelingen van overheidswegen verwacht. Maar goed, uh, ik zei Hans de Geus van RTL Z. SNS Real is er nog hoop? Nou ja, beleggers denken van wel, want het aandeel heeft nog waarde. Dus dan is er altijd nog hoop, maar het is wel fors gedaan ten opzichte van natuurlijk de beursintroductie van rond de 14 euro. Dus dan zie je wel dat beleggers er heel weinig hoop op hebben. Maar nog altijd een kansje zien dat als je hier instapt, want er zijn natuurlijk altijd mensen die nog weer instappen, dat ze daar ja. geld op gaan verdienen. De vastgoedfraude is nu op televisie. Hè? De VPRO mm. heeft er een uh, serie over gemaakt. Ja. De Jan van Vijmenhoek uh, uh, en, uh, en zijn uh, mysterieuze, uh, mystieke oom Nico van Vee. Is dat iets wat je ook zou willen maken? Um, ik heb het boek toen ook gelezen en meteen gedacht... van zit hier een film of een serie in? Um, uiteindelijk dacht ik bij de vastgoedfraude... Nou, als, je daar, als je dat moet samenvatten tot een, tot een serie... Dan, uh, dan wordt het te simpel. Dus laat ik dat ja, maar niet doen. Het boek, boek is prachtig, maar daar moet je het hoofd wel bij houden. Ja. Ja. ja. En dan is de serie... Ja, dat vind ik, misschien moet je het andersom doen. Eerst Eerste serie zien en dan het boek lezen. Uh, ja, of misschien moet je bij sommige boeken ook maar gewoon concluderen... dit moeten we helemaal niet verfilmen. Het boek is goed zoals het is. Als u vragen hebt aan Johan Nijnhuis... stel ze gerust te perstribune.nl of uh, via Twitter. De perstribune. Een paar zaken die opvielen in, uh, in de media. Linda de Mol is, uh, is bezig met een nieuwe comedy-serie. Ze maakte al met Jeroen van Koningsbrugge... een Nederlandse versie van het Amerikaanse Everybody Loves Raymond. Hier bekend als iedereen is gek op Jack. Nu heeft Linda haar zinnen gezet op een bewerking van de comedy Mother and Family... en gaat over drie gezinnen die samen een wat ongewone familie vormen. Het origineel klinkt zo. I'm pregnant. Oké, okay, het is It's Het great. is great. It's great. Congratulations. Heb <laughs> ever stitched Lycra? Het is like water, Mitchell. Het ziet een beetje klein voor Lily. Het is niet Lily. Het is voor de kat. Je kunt mijn vrouw but maar alleen ik kan haar naar bed en go lachen. Ik wil lijkt een like trend om Amerikaanse comedies naar Nederland te uh, uh, te vertalen, in het Nederlands te vertalen. RTL 4 probeert het ook al met de Hollandse versie van Golden Girls. En binnenkort uh, begint de zender met Aaf, gebaseerd op Rozen... met de actrice Annette Malerbe in de hoofdrol, Johan Nijnhuis. Wat vind je van zo'n trend? Het uh, hier naartoe halen en vertalen dus van die series. Ik vind het een beetje bloedarmoede. Ja? Ja, het is zo jammer. Die series zijn al gemaakt. En uh, ik vind een goede comedy gaat ook over, uh, over onszelf, over Nederland... en hoe we daar hier en nu uh, met elkaar omgaan. Um, Roseanne, ja, dat is eind jaren tachtig. Uh, um, ik, ja, ik, ik denk dat bestaat al. Het is dus, dus, dus jammer dat er niet voldoende durf is bij de zenders om, uh, om volledig nieuw te gaan. Bij een commercieel station als RTL kan ik me wel voorstellen dat ze op zekerheid spelen. Je denkt, nou ja, die scripts waren leuk, dus laten we dat maar ja, doen. Ja, je, je, hebt, je hebt toch de kijkers nodig en de reclameomzet. Ja. Maar op het moment dat je uh, een paar creatieve makers uh, de opdracht geeft... om eens na te denken over een uh, oorspronkelijke Nederlandse hm. comedy... Uh, kunnen daar nog wel eens verrassend goede dingen aan Heb je al dan zelf een ideetje? Um, dit, nou ja, dit, ja ik, dit, ik heb een aantal comedyplannen. <lacht> ja, de ja, ja, je wilt ze gewoon ik ben niet vorig zeggen. jaar be betrokken geweest bij uh, Grote Markt 30... wat we voor RTV Oost hebben gemaakt... En dat, dat was ontzettend leuk om te doen. Maar ja. ook omdat je in het Nederlands wat ja, andere grappen maakt... hardere grappen maakt dan, uh, dan de Amerikanen doen. In een paar kranten werd deze week de vraag gesteld... wat de gouden film nog voorstelt. De prijs die een film krijgt als er 100.000 bezoekers zijn gekomen. Komen die zou volgens enkele filmkenners gedevalueerd zijn. Onder meer nadat de film het Bombardement de prijs kreeg. De film met onder andere Jan Smit in de hoofdrol is volgens kenners de prijs niet waard. Omdat 100.000 bezoekers volgens hen weinig zegt over een film die in meer dan 100 bioscopen in première gaat. Dan zit je al heel snel op zo'n bezoekersaantal, is de veronderstelling. Vind jij het een zinvolle discussie? Nee, het is heel, uh, het is, het is, het is heel flauw wat hier gebeurt. Omdat. Um... De gouden film en de platinafilm, dat gaat om aantallen. Uh, net als vroeger gouden platen. En er waren jaren waarin er rustig 40 of 50 gouden platen uitgereikt werden. Die werden door duizenden uh, winkels verkocht ja. natuurlijk. Nou, in het geval van het bombardement uh, is, het, is het terecht dat ze een gouden film krijgen. Dat is 100.000 bezoekers. En ja, dat hij in 100 zalen draait, nou, wees blij. Um, er is een, een nieuw ding nu in Nederland aan de hand. We hebben digitale projectie in alle bioscopen. Dat betekent dat er vaker dan ooit uh, films in honderd zalen tegelijk hmm. gaan draaien. Maar als die film het niet goed doet in het weekend... dan is hij op maandagavond al terug naar één voorstelling. Uh, sterker nog, je kan na een slecht weekend... Uh, staat jouw film alleen nog maar maandagmiddag om één uur... Ja. Het, uh, het feit dat het bombardement 100.000 bezoekers heeft gehaald... betekent dat 100.000 mensen die film wilden zien. Mag dus je voor de... jezelf ook al de rekensom voor Verliefd op Ibiza? <laughs> nou, ik reken wel op dat uh, Verliefd op Ibiza goud wordt. Maar alles daarboven durf ik uh, niet te voorspellen. Dus het, het wordt heel cruciaal hoe die donderdag als het publiek mag gaan kijken... dat weekend gaat overleven. Ja, ja je eerste weekend is uh, voor een film het allerbelangrijkste... De traditionele dramaserie heeft de laatste jaren veel terrein verloren aan real-life soaps. Inmiddels is ook scripted reality doorgedrongen op televisie. Dat zijn series die op reality lijken, op de werkelijkheid. Maar waar wel wordt gewerkt met acteurs en verzonnen verhaallijnen. Zo waren bij net vijf de series Dokters en Achtergesloten Deuren te zien. Binnenkort begint daar Overspel in de Liefde. Bij SBS is sinds een paar weken beschuldigd te zien. Het gaat over mensen die vals worden beschuldigd. Wie gaat er nou zomaar DNA-onderzoeken doen? Als je iemand kan vertrouwen, is het Jorn. Dan hoef je toch niet in zijn spullen te gaan zoeken? Je moet er met je poten van blijven. Ik ben het helemaal zat nu. Ik vertrouw Jorn niet, maar dat weet je. Ja, dat weet ik, ik heb gewoon een hekel aan die dat jongen. Ik wil dat je weggaat op zo de pieteren. Ik heb haar niet vermoord, schat. Ik heb haar niet vermoord. Ja, ja. <laughs> wat is de lach hier waard? Ja, je hoort dat het zo onbehouden geacteerd is. Ja. Um, het is een grappig genre. Ja, ik neem aan dat het wordt goed bekeken en ik neem aan dat een groot deel van de kijkers daar ook als een soort guilty pleasure naar zitten kijken, ja. wetend dat het eigenlijk hele uh, uh, uh, smakeloze televisie ja. is. Um, maar dat kan toch ook wel eens een entertainmentwaarde hebben. Ja, zoals in Duitsers... Duitsland is het al jarenlang heel populair. Ja, maar je hebt dan de, maar even uh, in, in serieuze geheid... Uh, je hebt dan de wieg van Penosa gestaan. De eerste serie heb je meegedaan. Want het is natuurlijk fictie. Mm -hmm. Maar hoe krijg je er real life in? Um, nou, het, moeilijke, het interessante bij Penosa is dat het natuurlijk over zware criminaliteit gaat. En dat zijn mensen die zich normaliter niet laten filmen. Ik denk dat er een verschuiving is, is, is in waar je drama over maakt. Tien jaar geleden kon je nog een tv-serie maken... over uh, vier meisjes die model willen worden, die zitten samen in één huis. Dat was toen nog fictie. Nu is dat een onderwerp geworden wat je in Real Life Soaps... Uh, elke avond op RTL 5 kan zien. Dat heeft zich nu verschoven. Dus wij dramamakers moeten kijken naar milieus... waar je normaal gesproken niet zo snel mag filmen. En hoe kom jij die milieus binnen? Um, dat is vooral de verdienste van Pieter Bart Korthuis. Die heeft het scenario van Pinoza geschreven. En die is, is via, via, via in zijn kennissenkring gesprekjes gaan voeren. Het um, is natuurlijk begonnen met de boeken van de, van de heuvel. Ja, de, de zware misdaadverhalen. Ja, maar uiteindelijk wel met, met Penose in contact gekomen... die het ook wel leuk vinden om over hun werk en hun beroep... want dus, zo zien ze het de, te vertellen. Dus in Penose zit... Uh, het, het zal niet echt misschien zijn... maar daar zit het verhaal van uh, mensen als uh, Hollederachtige uh, gewoon achter. Ja, de, ja. Dat is de informatie die je ja, aangrijkt. De research erachter uh, die moet kloppen. En vanaf daar is uh, Pieter dat verhaal gaan schrijven. Het is al ruim 30 jaar geleden dat er voor het laatst een lange Nederlandse animatiefilm in de bioscoop uh, kwam. Die ging toen over Olivier Bommel, heer Bommel. Maar deze week was de première van Nijntje de film. Nederlandse filmmakers hopen dat dit een eerste aanzet is tot uh, het opnieuw leven inblazen van Nederlandse animatiefilms. En dat kan door subsidie van het Filmfonds. Het beleid om, om daar echt uh, structureel geld in te stoppen, vooral ook in het ontwikkelen van ambitieuze plannen, dat begint nu echt zijn vruchten af te werpen. En dat, uh, dat resulteert in het feit dat we nu realistisch kunnen zeggen dat er de komende vijf jaar elk jaar een Nederlandse animatiespeelfilm... moet kunnen uitkomen. Peter Lindhout hoorde u van het Filmfonds. Hij sprak in RTL Nieuws. Johan Nijenhuis, filmmaker, filmproducent, filmregisseur. Uh, waar haal jij het geld vandaan? Uh, dat is uh, deels Filmfonds, deels Omroep... en voor een groot deel uit de markt. Ja, dus het is, het is een hoop gesappel voordat je aan de slag kan? Uh, ja, een film maken is niet zo moeilijk. Een film gefinancierd krijgen is veel moeilijker. Ja, voelt altijd een beetje als met de pet in de hand... Uh... Vragen. <laughs> um. oh ja, je hebt van, voor jezelf een goed idee. Denk ja. ik. En ik, ik heb een, een publiekstrekker in handen. Maar ja, hoe kijkt hij je financiers over? Dus um, ja, dan moet, goed, dan moet je een goed verhaal hebben. En um, het, het, het goede van dat moeten doen, want dat, dat is gewoon een gezonde situatie. Is dat je ideeën door meerdere mensen getoetst en getest worden? Soms heb ik ook wel eens een idee gehad waarvan ik dacht dat het geweldig en wie, was. Wie zijn jouw toetskaders? Uh, uh, uh, um, nou ja, uh, bij Verliefd op Ibiza daar zitten meerdere investeerders achter, die daar elk uh, geld in hebben gestoken. Um, daar kon je zeg maar een aandeel in de film kopen. Dan, moet het je dan denken aan een uh, glaasje bier zichtbaar op tafel? Wat, uh, of half nee, nee, op tafel? Nee, dus in uh, dit geval uh, zijn dat, zijn dat zo'n 250 participanten die daar uh, ruim 10.000 euro in stoppen. En uh, die gegarandeerd hun inleg terugkrijgen. En afhankelijk van hoe goed de film het doet, daar ook nog, uh, nog winst op maken. Op het moment dat wij een voorstel neerleggen waarvan de meeste mensen zeggen... ja, ik geloof niet dat ik in deze film mijn geld uh, stop. Ik denk niet dat hij wat oplevert. Dan is er een teken aan de wand. Want dat betekent dat er straks waarschijnlijk ook niet zoveel mensen... voor naar de bioscoop zullen nee. gaan. Straks uh, meer van uh, Johan Nijenhuis. Tennis is aan de gang, de finale. Marcella Mesker, Djokovic, Murray. En je had een 1-1 stand in sets. Ja, en we zijn nu in een hele belangrijke fase. Het staat 4-3 voor Novak Djokovic. Maar 15-40 op de service van Murray. Return is goed van Djokovic. Voorhand Murray, voorhand Djokovic. Oeh, die bal die gaat uit en dan wordt het 30-40. Het stond 0-40, dus dan heb je drie breekkansen op rij. Maar ineens gaan er we weer twee vanaf en heeft Djokovic er nog maar eentje over. Het is dus heel spannend. Niveau ietsjes gedropt in deze derde set... Ik heb het idee dat het ook een enorm fysieke strijd is. We zagen Murray die in uh, de gamewissel aan zijn voeten werd behandeld. Enorme uh, blaren onder zijn uh, voeten. En ja, dat zal toch pijn doen. Murray natuurlijk ook een dag minder rust gehad. Djokovic uh, kreeg twee dagen rust na zijn makkelijke halve finale tegen David Ferrer. En Murray... Een uh, hele lange vijfzetter tegen Roger Federer. Dus niet helemaal eerlijk wat betreft frisheid en conditie. Nou, het duurt eventjes, maar daar komt de 30-40 punt. Het breakpoint voor Djokovic. Oeh, service onder in het net uh, van Andy Murray. Dan moet hij het met een tweede doen. De tweede service is soms wat kwetsbaar, soms wat ondiep. Gaat Djokovic die bal aanpakken? De backhand uh, return van Djokovic. Backhand uh, Murray. Zal dit weer een lange rally worden? Langs de lijn nu Murray. Cross, uh, forehand, Djokovic. Oeh, net balletje. En die valt terug. Het is de break. Misschien wel een de beslissende break in de derde set. De eerste break in ieder geval in de wedstrijd. En die gaat naar de nummer 1 uh, van de wereld. Novak Nova Djokwit, Die lijkt nu met 5-3. En die gaat uh, dadelijk serveren voor de winst in de derde set. Onze vliegende kip. Als altijd, paraat op zondag. Jules van der Wart. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De vliegende kiep. Ja, Kessinich. Een klein plaatsje over de grens bij Torren. Daar woont uh, Sjenk Schalke. Hij is eigenlijk een Belg, zei hij net. Maar uh, ja, hij wilde toch voor Nederland uitkomen. Want zo zit het toch, Sjenk? Nou, eigenlijk niet, hè. Dus, uh, kijk, mijn ouders zijn natuurlijk uh, Nederlands. en uh, Ik ben in Nederland geboren. Maar ik heb wel altijd in België gewoond. Dus... Uh... Ja, om mij dan als Belg te bestempelen, dat is wel erg wat, hè? Ja, maar dat wil hij niet, maar je woont wel in België. Ja, ja dat, uh, kijk, ik ben geboren ook in Weert maar uh, als je ook kijkt naar mijn, mijn broertjes en zussen, die zijn dan wel geboren in België. Maar die zijn ook Nederlands, hè? Of, of ik kijk naar uh, mijn dochtertjes, Marie en Shaki, geboren in België, maar wel Nederlands. Dus. Ja, ik ben nu bij je thuis, maar overal om je heen is het eigenlijk Nederland. Je hebt een klein stukje België, waar jij dan toevallig woont. We staan ook boven op zolder en ik zie allemaal uh, spullen. Um, we komen zo meteen over. Uh, je hebt tegenwoordig een zaak Jeng Sports met eigen kleding. Maar dat vind ik heel erg leuk. Er staan allemaal uh, ja, landkaartjes die heb je gekregen. Uh, wat betekent dat? Wat, wat we nu zien daar rechts... Ja, dat is een leuk cadeau wat ik ooit gekregen heb van mijn neef. En uh, elke uh, plaats waar ik ooit uh, uh, gewonnen heb... daar heeft hij uit de grote landkaart, uh, uh, uit het boek, de en encyclopedie... Uh, van uh, hoe noemen dat? de topografie, dat uh, heeft, hij, uh, uh, heeft hij het allemaal uh, gekopieerd. Dus, Je moet wel uh, oppassen, want allemaal de spullen van de kinderen liggen hier ook. Hè? Ja, er is het speelhok van de kinderen hier. Hè? Maar hier zijn die kaartjes. Uh, ja, Zeg maar, wat zien we? Ja, dat zijn vervlogen tijden. Hè? Dus uh, Auckland, dat weet ik nog wel. De finale gewonnen van Tommy Haas, dat was prachtig. Uh, Boston staat ernaast. Ik weet nog dat ik toen tegen Marcelo Rios gewonnen heb in de finale. Uh, toen Salvador, uh, dat is in Brazilië geweest. Ja, eigenlijk komt de hele wereld langs hier. Hè? Dus, uh... Dat is ook het mooie, hè? Je was overal in de wereld was je goed. Ja, ik was ook overal in de wereld af en toe niet goed, maar, uh, maar ik heb wel, uh, een, een, eigenlijk wel een leuke prestatie. Samen met André Agassi hadden we, zijn wij de enige twee die op alle ondergronden en op alle uh, intercontinentale uh, gebieden hebben een, een, uh, een titel gewonnen. Nou heeft hij er natuurlijk een stuk of 100 gewonnen en ik 9, maar toevallig is daar wel de overlapping. Dat is, uh, ja, dat, dat, dat is het verleden een beetje. Tegenwoordig kijken we ook naar de tennissers. En het verrassend is, Nederland heeft weer eens een finale plaats. Ja, het is natuurlijk uh, fantastisch hoe die jongens in Australië hebben gespeeld. Uh, Hazen uh, en Seisling. En uh, uh, dat is natuurlijk ons ongelooflijk goed voor het tennis. Dat, dat heeft het ook nodig. En uh, het leuke is, zij focussen zich eigenlijk op, op, uh, op single. En dat ze in het dubbelspel uh, zo'n grote uh, triomf neerzetten, dat is... Uh, ja, dat is natuurlijk prachtig en, en hopelijk uh, zorgt dat er weer voor dat, dat er weer een beetje leven in het tenniswereldje uh, ontstaat in Nederland. Want, uh, want het is natuurlijk een beetje stil geweest. Ja, dat zou voor jou ook mooi zijn, want ja, je bent in de kleding gegaan, maar daar gaan we in het tweede gedeelte verder over praten. Uh, ja, dat is natuurlijk uh, ook goed voor mij als mensen uh, actief tennissen. En, uh, maar het is ook vooral uh, goed voor de sport. De, de tennisbanen liggen overal. En uh, ja, ook als de, de kleinere kindjes allemaal uh, aan het tennissen en aan het sporten zijn. Ja, dat is, uh, dat is gewoon goed voor de gezondheid. Zo is het. Terug naar Govert. Ja, terug naar Hilversum. Dank je wel, uh, Jules. We zijn benieuwd of Djokovic Marcella de derde set naar zich toetrekt. Ja hoor, makkelijk. 6-3 voor Novak Djokovic. Hij leidt nu met twee sets tegen één. Maar er is wel wat veranderd in de partij hoor. Djokovic oog nu sterk. Hij is niet meer zo gespannen en nerveus als in de eerste set. Was toch een tikje bang voor Murray. De laatste Grand Slam winnaar. Hè? US Open, gouden medaille daarvoor nog. Dus er is wel degelijk iets veranderd. Djokovic erg sterk. Murray pijn aan zijn voeten. Je kan het een beetje zien. Moppert wat. En nu nog een hele lange weg voor de schot. Want Djokovic leidt dus met twee sets tegen één. Half 1 is in Arnhem de voetbalwedstrijd Vitesse-Ajax begonnen. Richard van der Maarten. Nummer 3 tegen de nummer 5. Het is voor Vitesse een extra belangrijke wedstrijd. Want het heeft veel punten verloren de laatste weken. Het is een beetje aanhaken voor de Arnhemse club. Als het tenminste wint vanmiddag 0-0 de stand. 10 minuten exact gespeeld en Ajax mag een corner nemen. Vanaf de linkerkant de bal wordt ingedraaid. Verlengd met het hoofd en dan weggehaald in het strafschopgebied door Van Ginkel. Paulsen pikt de bal dan weer op en speelt hem terug naar blind. Maar inmiddels is het gevaar geweken. Ajax pas 1... Één verloren dit seizoen. En dat gebeurde uitgerekend tegen Vitesse in de Amsterdam Arena. Toen had Vitesse nog de beschikking over Wilfried Boni die in die wedstrijd beide goals maakte. Maar de topscorer van de eredivisie is op dit moment bezig met zijn land. Ivoorkust aan de Afrika Cup. En is er voorlopig de komende weken niet bij. En het is de grote vraag in hoeverre dat gemis voelbaar is. In elk geval vorige week verloor Vitesse kansloos in Alkmaar van AZ met 4-1. Nieuwe aanval van Ajax. Bal kan net worden binnengehouden aan de linkerkant van het veld. Maar Vitesse verdedigt goed. En dan is het Ibarra, de rechtervleugelspits Op de eigen helft speelt de bal naar Van Ginkel. Een van de twee middenvelders. Fred Rutte heeft ervoor gekozen. De coach van Vitesse om weer terug te vallen op het oude systeem. Met vier verdedigers, twee middenvelders en vier aanvallers. En dat is natuurlijk tegen een ploeg als Ajax dat vijf punten meer heeft dan Vitesse toch wel gedurfd. Goede combinatie nu van Vitesse aan de linkerkant van het veld. Voorzet wordt gegeven door Van Aanholt. Dan kan Reis er net niet bij. Reis die die op dit moment wat achter Havenaar speelt. Eén wijziging bij Vitesse ten opzichte van vorige week. Havenaar de Japanner speelt in de punt van de avond en reist daar net achter. Ajax wordt even wat onder druk gezet. Schöne speelt de bal over de achterlijn. Een hoekschop voor Vitesse. Na 11,5 minuut in een goed gevuld Gelderdoom. Ongeveer 22.500 toeschouwers. Daarmee is het stadion van Vitesse ongeveer voor 90% gevuld. Ook een bomvol uitvak. Met Ajax-fans en de sfeer zit er heel goed in. Nog even kijken naar die corner vanaf de linkerkant. Want je weet het maar nooit met Theo Jansen. De oudspeler natuurlijk van Ajax die klaar staat om de hoekschop te nemen. De koppers mee naar voren vanuit de verdediging. De bal wordt getrapt en via Van Ginkel gaat deze aanval van Vitesse dan ruim over de achterlijn. En zo staat het na exact 12 minuten in de Gelderdoom in Arnhem. 0 tegen 0 bij Vitesse tegen Ajax. Hey, Johan Nijenhuis, een stukje uit de, de trailer van Verliefd op Ibiza. Als oh, jij niet volwassen, zie ik. Ik heb me niet meer. He. Jackie, ik zat jou niet ouder dan 37. Ja, dan. Voor het geval, je denkt dat ik maar 26 ben, ik ben 27. Ik zoek iemand om de verjaardag van een voetbalvrouw te organiseren. Dat is Kevin Holtzman. Ja. Ik word hier op mijn 14e ontmaagd. Vroeger durfde ik niet eens te praten met een meisje zoals jij. Jij wordt ook nooit normaal, hè? Ah, maar misschien wil je dat ook niet, want anders ging je niet naar Ibiza op vakantie. Twijfel je? Het is jouw keuze. Kan jij mij zien als gewoon Kevin? Er zit natuurlijk een hele PR-campagne achter... om in de winter in Nederland een verliefd op Ibiza uit te brengen. De Spaanse zomerzon in onze koude winter. Ja, nou, tegelijkertijd was het ook het uh, grootste risico... Eerlijk gezegd had ik de film veel liever in uh, april of mei... in de bioscoop gebracht, want dan ben je pas echt in de lentesferen. Ja. Maar ja, als het in april of mei uh, mooi weer is... dan ga je als Nederlander niet naar de bioscoop. Dan ga je lekker naar buiten. En um, ja, februari is een fijne maand om naar de bioscoop te gaan. Zeker uh, het, uh, nu het ijs buiten smelt. Uh, ja, is het fijn om uh, twee uurtjes vakantie te hebben in de bioscoop? Kijk. Willeke van Ammerooi, goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw van Ammerooi, uh, u speelt in deze film... Uh, de oma begrijp ik van acteur Jan Koyman, een voetballer die in de film last krijgt van zijn sterrenstatus. Uh, en dat uh, geeft gedoe en met geld en met, uh, en met vrouwen. Is ja. dat. Uh, uh, ja, laat ik eerst vragen, uh, wat dacht u toen Johan Nijenhuis u belde om aan die film mee te doen? Uh, nou, dat ik een. Uh, hij vroeg uh, een oma uh, van een voetballer. dacht ik, nou, dat vind ik dus wel heel erg leuk. Ik ben ook een oma van een klein voetballertje. Dus dat vond ik sowieso al leuk. Maar ik moest natuurlijk eerst het schrift lezen. Ja. En ja, het schrift had zoveel variaties en met zoveel mensen. Dat ja, ik vond het. Uh, niet. Maar ik heb het gedaan omdat ik vind dat Johan gewoon een ontzettende uh, interessante regisseur is, een goede regisseur. Ik weet ook dat hij talent hmm. heeft voor uh, een film te maken voor een groot publiek, want dat heeft hij al bewezen. En een sympathiek uh, ja, ja. mens ook nog, dus dat was mijn... Uh... Kijk, dat was uw overweging om te zeggen, ik doe. Want ik hoor toch in uw woorden uh, dat u dat script, dat vond u zo. -zo. Dat vond ik nog niet zo sterk. Maar ik nee. weet dat hij de talenten heeft... om goede mensen te casten. Want ik wist er nog niet wie de andere mensen waren. En dat hij de talenten heeft... om van... ...van iets gewoon heel veel te maken. En dat hmm. heeft hij ook helemaal bewezen, ook weer in deze film. Ja, want uh, ik hoor ook dat u zegt... ...ik kan ook uh, autobiografisch aan de slag in deze film... ...want mijn kleinzoon... Uh, die Ja, dat maar is, dat is, is, natuurlijk jongen. Een, is natuurlijk een hele kleine bijzaak. Ja, natuurlijk. Dat, dat, dat, dat, dat komt er allemaal niet dat is in leuk. voor. Nee. Ik ben wel gewoon die oma. Ja. Dus dat herkent u en dan denkt u, ja, dit, dit is een moeilijke jongen uh, uh, in, in de film. Die, uh... Ja, maar goed, als, kijk, ik vind het leuk om dat te zeggen. Ja. Maar had ik een klein dochter gehad, had ik ja. het ook gedaan, deze film. <laughs> dat, dat begrijp ik. Wat, ja, maar, uh, wat wel uh, misschien heel aardig is, ik weet niet hoe dat werkt in de filmwereld... Uh, dat, uh, dat uw jongere collega's uh, met een ervaren iemand als u aan de slag kunnen en mogen... en dat u ze ook heel wat kunt leren ter zake... Ja, maar daar ga ik niet van uit. Hè? Dat, uh, het, het is leuk als je samenwerkt. Dat je gewoon af en toe. Uh, ja, je gaat dan, uh, bent af en toe vrij. En je gaat over dingen praten. En over moeilijkheden. Of. Nou ja, van alles en nog wat. En dan gaat het vanzelf. Hmm. Uh, het, het is niet mijn eer, in eerste instantie dat ik denk. Van, nou, ik ga met jonge mensen werken. Ik kan ze wat leren. Hmm. Nee, want daar heb ik mijn masterclass voor. Gewoon. Ja. Maar uh, ik vind het leuk ja. om met jonge mensen te. Ja, tussen hun te zijn om wat meer van, ook van die jonge mensen te leren. Ja. Gewoon van te kijken hoe dat tegenwoordig gaat in de film. Ja, wat ik, wat ik hoorde net uh, Johan uitleggen in die film. Ja, die mensen hebben moeite met, soms met hun leeftijd. Uh, die willen uh, liever jonger zijn dan ouder. Uh, is dat een herkenbare zaak voor u? Of zegt u, nou ja, zo gaat het in het leven. Uh, je wordt niet jonger, je wordt alleen maar ouder. Ja, nee, ik heb, ik heb daar niet zoveel probleem mee. Omdat ik, ik heb natuurlijk het voordeel dat ik uh, mijn mooiste rollen gespeeld heb toen ik ouder werd. Dus ja. ik heb alleen maar een heel goed voorbeeld daarin. Ja, ja en nou en, en maar hopen dat het publiek erop uh, afkomt. Dat is, is dat belangrijk ook voor het totaal van de Nederlandse uh, film en van de filmwereld? Dat is sowieso belangrijk, want uh, hoe meer de Nederlander houdt van zijn eigen film... Uh, ja, des te beter gaat, gaat, gaat gewoon de hele filmbusiness in Nederland. En dat is erg belangrijk. En dit is zo'n een, een heerlijke feel-good-movie... dat ik weet zeker dat heel Nederland zeker met dit weer ja. gaat kijken. Enig, enig om te zien. Nee. Nou, ik vond het leuk dat u uh, deze uh, uitzending heeft willen uh, verlevendigen... met uw <lacht> ik, ik kijk op de film. Dank je wel. Dank je wel. En een, een mooie zondag, zou ik zeggen. Ja hoor, hetzelfde. Ik ga even ik ga wil... naar Willeke. Ik even kijken. Ja, we zijn een tennisliefhebber, hè, begrijp ik. Ja. ja, helemaal. Ja? Oh, nou, de, de vierde set, uh, Kunt u ons de stand geven? Of, uh, of uh, zet u zo nou, actueel, ben ik Djokovic niet? heeft uh, Djokovic de staat derde... nu 2-1. Oh, in de vierde. In set, oh, ja. oh ja, 2-1 in set. ja, nee, dat klopt. Ja. Nou, dus dat wordt spannend. Oké, okay, nou, veel plezier. Uh, de ontknoping nadat. Dank u wel, mevrouw Van Ammerooi. Ja, Johan. Uh... Ja, daar, nou ja, goed, daar, daar, daar heb je geen... Het uh, zijn advertenties prachtige, meer voor prachtige nodig. complimenten die Willeke ja, maken ja, Maar ja. dat is ook... Zijn die, dat niet die die onder elkaar? Of, dat, nee, uh, dat hoort ook, hè? Nee, maar dat is ook dat zo. Is ook Kijk, zo. Zij, ze had aanvankelijk de twijfels bij het script. En ze had ja. groot gelijk, want, want Carla, die zij speelt... was aanvankelijk een, een karikatuur en een beetje een, een platvloerse vrouw. En Willeke die, die is daar dingen in gaan veranderen. En heeft tegen me gezegd, mag ik het ook zo en zo doen? Ja. En daardoor heeft het een hart gekregen. En een ja, dat weet jij dat ook aan, hè? Ja, dat het is, uh, het is uh, tijd voor onze tv Ron omverhouden. Uh, ja, met zijn rubriek Cassie. Kijken, maar niet nadat we even nog de informatie bij Richard hebben gehaald over Vitesse Ajax. Nog steeds 0-0. 18,5 minuut op de klok in de Gelderdoma. Maar wel twee interessante kansen gezien voor beide ploegen. Eén. Siem de Jong, stranden op doelman Piet Veldhuizen van uh, Vitesse. Na goed werk van uh, Mooi Zander. Die heel ver uh, mocht komen. Met een prima steekbal. De spits van Ajax bediende. Maar Veldhuizen redde Vitesse in die fase. En even later was het uh, Ibarra die loskwam van Paul. Ook hij schoot gevaarlijk op de goal van Ajax, maar Vermeer, net als vorige week, lijkt in goede doen. 19 minuten zijn we bezig in Arnhem en het staat dus nog 0-0 tussen Vitesse en Ajax. Aanzet Ron van Gouwen, tv-recessant over, hij zei het al eerder, Nederlands drama. Was er nog wat op tv deze week? kijken met Ron Vergouwen. Vorige week schreef journalist Bas Heijnen in NRC Handelsblad... over het Nederlands drama-niveau Belabberd volgens hem. Want oh, oh, hadden wij maar een maatschappelijk drama. Zoals de Denen met Borgen over een vrouwelijke premier. En jaha, het is inderdaad een fantastische serie. Inmiddels, vele jaren te laat, zendt De Vara de serie ook hieruit. Ik dat is Stil op de Weet je wat ja, radio zonder ondertiteling blijft toch een probleem. Zo'n soortgelijke actuele politieke serie hebben we op dit moment inderdaad niet. Wij maken liever series over ons koningshuis. Veel smeuger. Maar ook over onze grootste schurken. Zo zendt de VPRO momenteel de ontmaskering van de vastgoedfraude uit. Wat gebeurt hier allemaal? U wordt verdacht van fraude, valsheid in geschriften, belastingontduiking, witwassen van geld en het leiden van een criminele organisatie. Je hebt een erg naïef beeld van de vastgoedwereld. Dat kunt u mij over Ger van Boelkop vertellen. Ja, het spel van de hoofdrolspelers is in elk geval uitstekend. Vooral de schurk die de overleden acteur Jeroen Willem speelt, is angstaanjagend. Ga je niet een beetje door met die sportschool vriendjes van je? Bam, het is verbazingwekkend wat er gebeurt. Als je met die jongens ergens binnenkomt. Ik ga die jongens vaker meenemen. Ik kan iemand net dat setje geven? Maar de serie zit ook vol met kleine foutjes, belabberde bijrolacteurtjes. en hele lelijke camerastandpunten. Al worden die door de VPRO vast als fantastisch ervaren. Ja, internationale allure. Nee, wat mij betreft valt dat wel mee. Maar gelukkig konden we de afgelopen weken ook kijken naar de tweede reeks van Penosa. Met Monique Hendricks en Willem Nijholt als maffiabaas. Ik wil dat je ervoor zorgt dat zwart de erfenis van je vader overdraagt aan mij. Dan krijg ik een kogel in mijn rug, net als eerwachtig. Ja, en het mooie van deze serie is ook het realisme. Want hoe vaak gebeurt het de laatste tijd wel niet? Je bent even je boodschappenkarretje aan het uitladen... en krijgt dan een kogelregen over je heen. is hij leeg? Ja, we zijn klaar. Mooi. Ja, een Amerikaanse versie is in de maak. En jawel, er komt een derde seizoen. Voor de karakters die het tot nu toe overleefd hebben tenminste. Dan RTL 4, daar hebben ze ook een nieuwe dramaserie, namelijk Divorce. Ja, officieel is het niet de opvolger van Gooise vrouwen, maar dat is het natuurlijk wel. Want gaat het nu over mannen. We herkennen duidelijk de stijl van dezelfde regisseur, Wil Koopman. En ook nu zijn er weer een mooi stel karakters, met een aantal overeenkomsten met Gooise vrouwen. Daar hadden we seksbeluste Anouk. En in deze serie heeft acteur Jeroen Spitzenberger last van de... ja, de hormonen. Het is al, het is al gebeurd, ik, geloof ik. Geloof je? Ja, nou ja, ik ben het vrij zeker. Ja, en verder had Gooise vrouwen natuurlijk die vrolijke dikkert... Annette Malherbe. Hier speelt Dirk Seelenburg de gezellige theeleut. Willen de dames een uh, kopje thee? Nee, we zijn er niet voor de gezelligheid. Oh, jullie vinden het niet erg dat we zelf wel een kopje nemen? Zal ik anders de kamers van de kinderen even laten zien? Die zijn zo gezellig hoor. De verhaallijnen zijn niet allemaal heel origineel... maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd door de mooie sfeer... en de prachtige muziekkeuze. Toch valt de humor me wel tegen, al kan dat ook liggen... aan de kinderen geen bezwaarachtige grappen van schrijver Haaien van der Heijden. Nee, de Gooise vrouwenwietsen van Frank Houtappels, die waren scherper... En dat is ook juist de man die nu achter die vrolijke one-liners in Het Schaap in Mokum zit. Ons man komt eraan. Wat, heb je een moeder? Ja, natuurlijk heb ik een moeder. Ik ben net een ei komen kruipen. Ja, maar je praat erover alsof ze al jaren een tuintje op de baak hebt. Ach, het is een rotstreek van moeder natuur, die overgang. Maar ja, wat doe je er dan? Helemaal niks. ook is leeg. Echt? Poes is gaan slapen. Ach, zes kinderen. Zeven. Zo. Ja, maar mag niet eh, met pissen versluiten. <laughs> Dit seizoen speelt de serie zich af in de jaren 80 met natuurlijk de bijbehorende hits. Als je me echt wilt, waarom, waarom ben je hier, dan zeg ik, het is voor mijn ja, Hoewel de serie het echt moet hebben van die over de top situaties, vind ik het toch een beetje een zwakte bot om het overleden karakter van Opu, gespeeld door Karitefse, terug te laten keren als engel. Schaam jij je niet. Opo, is er niet ergens een wolk die je moet aanharken of zo? Ik ben heel even bezig. Ja, ik denk dat dit seizoen een mooi eindstation voor de serie is. Hoewel ik er nog steeds erg van geniet. Zoals van het meeste Hollandse drama trouwens. Helemaal niets om je voor te schamen, Bas Heijnen. En uh, ja, die politieke serie, die komt er nog wel een keer. Ik hoorde dat daar inmiddels ook al hard aan gewerkt wordt. Kastje kijken met Ron Vergouwen. En alles wat Ron zei is terug te zien op onze website De Pest Tribune. Nl. Johan Nijenhuis, eh, drama, er is heel, heel veel drama in uh, Nederland. Is, uh, de kwaliteiten zit je er ook al voortdurend met een schuin oog naar te kijken? Um, ja, maar gelukkig wordt er ontzettend veel gemaakt en dat betekent voor ja. ieder wat wils. Variëren van entertainment tot kunst. Ja, er is een vraag binnengekomen uh, of Johan Nijenhuis uh, ook nog wat wil zeggen over zijn nieuwe serie Malaika voor RTL uh, 5. Je moet... Uh, de, de zorginstellingen die die serie gaan sponsoren. Je moet de zorginstellingen weer uh, op de kaart zetten. Ja, want uh, er uh, dreigt een enorm personeelskort in de ja. zorg. En uh, ziekenhuis is altijd wel populair. Uh, maar dat komt ook omdat ziekenhuizen vaak op televisie zijn. Dus als je een beroepskeuze moet maken zo ergens in je jonge jaren... dan ligt dat meer ja, voor de hand. Je kan er vandaag de dag geloof ik beter werken dan liggen. Dat, uh, ja, dat is over het algemeen zo. <lacht> ja. ja, en de thuiszorg, de ouderenzorg... Uh, daar zijn ook hele mooie verhalen te vinden vertellen, um, omdat je heel dicht bij de mensen komt. Ja. En daar gaan we een televisieserie over maken, die uh, eind maart uh, uitgezonden gaat worden. Ik, ik vroeg me wel af, hoe komt de jongen uit Marklo ooit in een bioscoop in de buurt? Eh, want daar kom jij vandaan? Ja, dat betekent dat ik gewoon de bus moest nemen naar de bioscoop in Deventer. En dat was dan 35 minuten reizen. En daarom miste ik wel af en toe het eind van de film. Hmm. Het eind van de Star Wars en de aanslag heb ik daardoor nooit kunnen zien. Nee. Maar toen ik de racefiets van mijn broer ontdekt had, ben ik daarmee gegaan. Johan Nijnhuis, mooie première maandag. Veel bezoekers vanaf uh, aankomende donderdag. Fijn dat je hier was. Het komend uur te gast scheidsrechter Ruud Bossen. Nog wel scheidsrechter. Hij moet ermee stoppen.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 De perstribune is een programma van Max. Sport op Radio 1. Zometeen verder met de Eredivisie. Vitesse Ajax. On nu ze met een schot de tweede lijn. Het flitsen in de perstribune en de slotfase 1 langs de lijn. De bal van dichtbij. Ingetikt. En ook Vijen noord Ziet er bijna een eigen golf? Nee, dan wordt hij door de leg op de lijn gehaald. Utrecht weer om twee. Oh, mooie goal zeg! <laughs> en om half vijf, NEC Groningen. Voor 2-2 deze keer de andere. En ook het WK Bopslee en WK-kwalificatie Snowboarden. NOS langs de lijn vanmiddag om 2 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.